Alhamdulillah in wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Malina, yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ik ben ontzettend blij ...met dit onderwerp. Waarom? Omdat wij heel vaak... ...in het verleden... ...over verschillende onderwerpen hebben gesproken... ...die op zich wel belangrijk zijn. Maar dit is er één die ontzettend belangrijk is. Waarom? Omdat hiermee een moslim... ...daadwerkelijk kennis neemt van zijn akida... ...van zijn overtuiging. Heel veel mensen... Die halen de verschillende islamitische stromingen door elkaar. En die zeggen er is geen verschil. Maar er is wel degelijk verschil. Er is een groot verschil zoals we zojuist hebben gezien. Zaken die werkelijk pijn doen in het hart. Om te horen hoe een aantal laaghartige mensen de durf hebben om zich uit te laten over de meest reine vrouw. En dit soort onderwerpen maken een moslim tot een moslim. Dit behoort namelijk tot de fundamenten van de islam. De liefde voor de metgezellen behoort tot de fundamenten van de islam. De liefde voor de vrouwen van de profeet behoort tot de fundamenten van de islam. En ik wil het natuurlijk vandaag hebben over, laten we zeggen, de verheven karaktereigenschappen van onze moeder. En dan heb ik het niet over de vrouw die jou ter wereld heeft gebracht... De vrouw die jou heeft gebaard. Nee, ik heb het over de vrouw die door Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran is aangemerkt als jouw moeder. Door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij noemt haar de moeder van de gelovigen, zegt hij. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is namelijk Aisha. En de reden waarom ik Aisha tot mijn onderwerp van gesprek maak, is omdat er vandaag de dag mensen bestaan. Die hebben er altijd bestaan. Mensen. Of beter gezegd, een verzameling tuig die de durf heeft om zich grievend, om zich beledigend, om zich schofferend uit te laten over onze moeder. Deze vrouw die wordt gezien als de moeder van de gelovigen. En ik zweer bij Allah subhanahu wa ta'ala, bij de Almachtige. Ik zweer dat degene die zich vergrijpt aan de eer van Aisha, luister goed. Dat degene die zich vergrijpt aan de eer van Aisha, zoals een aantal mensen zojuist hebben gedaan tijdens het getoonde filmpje. Ik zweer bij Allah subhanahu wa ta'ala dat zij niets van doen hebben met de islam. Deze mensen die jullie zojuist hebben gezien en die zich zo grievend hebben uitgelaten over Aisha zijn kuffar. Laat het gewoon duidelijk zijn. Dat is een van onze fundamenten, dat moeten wij goed begrijpen. Waarom? Omdat natuurlijk Aisha de vrouw is van de profeet. En haar eer is de eer van de profeet. En degene die zich vergrijpt aan de eer van Aisha, vergrijpt zich indirect aan de eer van de profeet. En wie de profeet beledigt, direct of indirect, is een kefir. En je moet werkelijk blind zijn. Blind van zicht. Blind van hart. Blind van geest. Je moet volledig ondergedompeld zijn in blindheid. Om niet te beseffen wat de positie is van Aisha radiyallahu anha binnen de islam. Toen Amr ibn al-Aas bij de profeet aanklopte en hij vroeg hem. Hij zei tegen hem, wie is de meest geliefde persoon bij u? Wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zei Aisha, zonder te aarzelen. Wie is de meest geliefde persoon bij u? Hij zei Aisha, toen vroeg Amr ibn al as hopende dat hij nog enige kans maakt, hij zei en wie van de mannen? De profeet zei haar vader, de profeet zei haar vader. Dus Aisha radiyallahu anha is de geliefde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En degene die zich zo beledigend over haar uitlaat, diegene die zal op de dag des oordeels behoren tot de grote verliezers. Aisha geniet grote voordelen ten opzichte van iedereen. Voordelen die niemand zijn toegekomen. Alleen maar om een voorbeeld te noemen. Aisha zegt in een overlevering tot de gunsten die mij zijn toegekomen. Behoort dat de profeet in mijn huis is overleden. Op haar dag zegt ze, op mijn dag. Want de profeet was namelijk getrouwd meerdere vrouwen. En iedere vrouw kende een dag. Die had een dag die de profeet aan haar gaf. De profeet kwam te overlijden in het huis van Aisha. En op haar dag, zegt Aisha radiyallahu anha: met zijn hoofd op mijn borst. En Allah heeft tijdens zijn sterven zijn spuug en mijn spuug met elkaar verenigd. Verenigd. Op het laatste moment heeft Allah de spuug van Aisha en de spuug van de profeet samengebracht. Want ze zegt namelijk, Abdulrahman ibn Abi Bakr, die kwam binnen, haar broer, die kwam binnen. En hij had namelijk bij zich de siwak, die had hij. Je weet wat siwak is? Dat is een stokje eigenlijk wat gebruikt wordt om de tanden schoon te maken. Hij kwam binnen en hij droeg in zijn hand de siwak. En Aisha zegt, ik zag toen dat de blik van de profeet gericht was op die siwak. Ze zag de profeet naar die siwak kijken. En ik vroeg hem toen. Of hij deze siwak wilde hebben. Waarna hij, sallallahu alayhi wasallam sallam, ja knikte. Ik nam deze van Abdurrahman, ibn Abi Bakr, nam ik af van hem. Dus ik pakte het en ik maakte het zacht met mijn tanden. En gaf het vervolgens aan de profeet, vrede zij met hem. En verder zegt ze, ik heb de profeet nog nooit zo mooi zijn tanden zien schoonmaken, op dat moment. En kort daarna is hij gestorven, sallallahu alayhi wasallam. Dus gelet op deze grote eer die haar is toegekomen in haar huis, op haar dag, met zijn hoofd op haar borst. Voeg daaraan toe dat op het laatste moment haar spuug en de spuug van de profeet sallallahu alayhi wa zijn samengekomen. En een andere eer die Aisha radiyallahu anha is toegekomen, en daar heeft de broeder eigenlijk zeg maar hiervoor over gesproken, namelijk dat Allah het nodig achtte om haar onschuld via de Koran te laten blijken. Toen Aisha van ontucht werd beschuldigd, en verheven is zij natuurlijk boven dat. Toen zij van ontucht werd beschuldigd, toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala een aantal Koran-versen geopenbaard. Om te laten zien dat Aisha de meest reine vrouw is. Een grote eer die Aisha radhiyallahu anha is toegekomen. Imam Nawawi die zegt: De onschuld van Aisha is een vaststaand gegeven. Dat door de Koran is bevestigd, door de Koran is bevestigd. Wie daarover twijfel zijt, treedt buiten de islam volgens de consensus van de geleerden. En daarom, wij twijfelen niet aan de koffer van de geleerden van deze mensen. Wie de durf heeft om zich zo uit te laten over de moeder van de gelovigen. Allah zegt in de Koran, de moeder van de gelovigen. En hij verlogent Allah, subhanahu wa ta'ala. Die heeft niets van doen met de islam, staat vast. Aisha is door Allah subhanahu wa ta'ala meerdere malen geëerd. En hoe? Het is voldoende om te weten dat de profeet haar positie ten opzichte van de rest van de vrouwen, met alle respect voor de rest van de vrouwen, maar haar positie ten opzichte van de rest van de vrouwen, zegt de profeet, is te vergelijken met de positie van het vlees ten opzichte van de rest van het eten. Als jij eten voorgeschoteld krijgt, het lekkerste wat er eigenlijk te vinden is op je bord is het stukje vlees. Vooral in de tijd van de Arabieren. Nou Aisha in vergelijking met de rest van de vrouwen is net als het stukje vlees in vergelijking met de groenten en de aardappels. En jullie weten dat eigenlijk de groenten en de aardappels in het niets eigenlijk vervallen ten opzichte van het stukje vlees. Hetzelfde geldt voor de vrouwen ten opzichte van Aisha. Qua geleerdheid bijvoorbeeld. Zij was een geleerde vrouw, radiyallahu anha. Zelfs de grootste geleerde, die keerde terug naar Aisha, radiyallahu anha, om een aantal zaken van het geloof te verifiëren. El imam Dahabi die zegt namelijk, ik ken geen enkele vrouw die meer geleerd is dan Aisha. En dat is op zich wel logisch, waarom? Ze is namelijk opgegroeid in het huis van de profeet. Hij trouwde met haar op een jonge leeftijd. Opgegroeid en dat is een van de wijsheden waarom de profeet met haar op een jonge leeftijd is getrouwd. Zodat zij kan opgroeien in het huis van de profeet. Onder de toezicht van de profeet. Met de voorschriften van de islam. Zodat zij later als grote leraar kan dienen voor de umma. En dat heeft ze gedaan. Want zij is een van de overleveraars die de meeste overleveringen aan ons heeft overgebracht. Radiyallahu anham. Dus dat is een grote eer. En iemand die Aisha aanvalt, is iemand die van binnen opgevreten wordt door haat. Dat kan niet anders, door afgunst en door haat. Haat jegens de islam en haat jegens de vlaggedragers van de islam. En de liefde voor Aisha is bepalend voor iemands mate van iman. Dus iemand die werkelijk gelooft, houdt van Aisha. En iemand die niet gelooft en een hypocriet is, die houdt niet van Aisha. Zelfs Jibreel salam bracht de groet uit aan Aisha. Wie is deze eer toegekomen? Jibril, de engel, die belast is met het overbrengen van de openbaring, die bracht de groet uit aan Aisha anha. En zij is door Allah subhanahu wa ta'ala uitgekozen tot de vrouw van de profeet. Allah heeft dat gedaan. Zo staat er in overlevering in Sahih, dat de profeet heeft gezegd, ik zag jou drie nachten in mijn droom. Steeds kwam de engel met een stukje zijden stof en zei tegen mij, dit is jouw vrouw. En als ik dan keek, zag ik jouw gezicht, drie nachten lang. Het is een openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala. En in het licht van het voorgaande natuurlijk, wil ik nogmaals benadrukken, dat Aisha de moeder is van de gelovigen. En het kan zijn dat je iemand tegenkomt die zogenaamd zichzelf toeschrijft tot de islam. Die zegt, ik ben een moslim. Maar die vervolgens tegen jou zegt van, maar ik mag Aisha niet. Ik hou niet van Aisha. Dan zeg je tegen hem, dan hoef je niet met hem in discussie te gaan. Maar je zegt tegen hem, je hebt de waarheid gesproken. Want een van onze vrome voorgangers, toen hij daarmee werd geconfronteerd... en er werd tegen hem gezegd, Fulan, die en die, die zegt dat hij niet houdt van Aisha. Hij zei tegen hun, zeg tegen diegene, en ik zeg ook tegen deze mensen, jullie hebben de waarheid gesproken. In welke opzicht? Hij zei, hij heeft de waarheid gesproken, want zij is immers de moeder van de gelovigen en niet van de ongelovigen. Zij is de moeder van de gelovigen en niet van de ongelovigen. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala, dat wij werkelijk tot degene zullen behoren... Die Aisha als hun moeder accepteren. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala haar tot onze moeder heeft gemaakt. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons tot zijn waarachtige dienaren te maken. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons dezelfde eindbestemming te doen toekomen. Als Aisha radhiyallahu anha. Namelijk het paradijs. Wa subhanakallahu bihamdu ka la